Dit is Joron Jepkema met het NOS-journaal. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren... waarmee Hamas akkoord is gegaan... voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanjahu tegen de krant Haaret. Volgens de woordvoerder gaat een delegatie er wel verder over praten... met onderhandelaars. De ultra-rechtse Israëlische veiligheidsminister Vier zegt dat de Palestijnse terreurorganisatie spelletjes speelt... door nieuws over een wapenstilstand te delen... waar Israël het niet mee eens is. Het nieuws over het bemiddelingsvoorstel kwam aan het begin van de avond. Naast het voorstel over een staakt het vuren... staan er volgens voor Hamas voorstellen in over de wederopbouw van Gaza... terugkeer van vluchtelingen en de uitruil van gijzelaars en gevangenen. Intussen bevestigt het Israëlische leger... dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafa, in het zuiden van de Gazastrook. Volgens het leger is Hamas het doelwit van de aanvallen. Over de schaal van de aanvallen wordt niets gezegd. Eerder vandaag verlieten duizenden Palestijnen de stad in het zuiden van Gaza na een oproep van Israël. Ze liepen naar een evacuatiezone ingericht door het Israëlische leger. pvv leider Wilders heeft excuses gemaakt aan zijn mede-onderhandelaars nadat via zijn partijgenoot Marcus Sober de eerste bladzijde van het concept-regeerakkoord was uitgelekt. Marcus Over droeg de papieren zichtbaar onder zijn arm mee. Verschrikkelijk en heel onhandig, zegt Wilders. Maar volgens hem was het geen opzet en konden de andere onderhandelaars er wel om lachen. Op Sicilië zijn vijf mannen omgekomen bij onderhoudswerk aan het riool. Vermoedelijk hebben ze giftige dampen ingeademd. Een zesde slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De zevende man kon nog wel wegkomen en sloeg alarm. Het weer, vooral in het zuiden, regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Wissen in het zuiden? Mogelijk eerst nog wat regen. Het wordt morgen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Let him who has understanding reckon the number of the beest. For it is a human number. Its number is 666. U luistert naar Play It Loud, het hard rock en heavy metal programma op ZFM Zandvoort.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze april special van Play It Loud Brand New. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En als je net hebt ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt een heel uur lekkere muziek gemist, maar niet getreurd. Je hebt nog een heel uur met nieuwe april releases te goed. En zoals gebruikelijk begin ik elke uitzending een uur met de uuropener... die ditmaal kwam van de progressieve metalband Oceans of Slumber. Dat terug is met een nieuw nummer, tevens een titeltrek van hun aankomende... zij het momenteel nog onaangekondigde zesde volledige studioalbum... getiteld Where God's Fear to Speak. Deze donkere en soms hypnotiserende nieuwe muziekstuk werd op 15 april uitgebracht... slechts een paar weken voordat de band aan een Noord-Amerikaanse tournee zou beginnen... met Lacuna Coil en New Year's Day. Hoewel we niet veel weten over het nieuwe album van de band weten we wel dat het een conceptalbum gaat worden... dat handelt over het idee van georganiseerde religie. Volgens zangeres Cammie Beverly... stamde een groot deel van het concept uit haar jeugd... toen hun moeder een Jehovah getuige was... en hun vader lid was van een Institute of Divine Metaphysical Research. Dus laten we zeggen dat ze een interessante opvoeding heeft gehad. Ik heb altijd al deathgrunts willen doen. Where God's Fair to Speak bood de perfecte gelegenheid... Het mixen van harde zang met mijn cleans spreekt over dat touwtrekken tussen plezier en pijn. Hoewel er een vrijheid is die gepaard gaat met het duwen van mijn stem voorbij het waargenomen breekpunt. Misschien wel het meest intrigerende deel van de video naast de muziek... natuurlijk is het gebruik van de BDSM-techniek en de Japanse martelmethode Shibari. Hoewel het de laatste tijd over het algemeen niet wordt gebruikt voor het extraheren van informatie... wordt het in deze delen voornamelijk het internet meer gezien als een extre extreme vorm van meester- en slaafspel. Ook de Death Groove Metal Band Six Feet Under uit Florida heeft op 16 april hun nieuwe single... Ascension, gedeelte van het aankomende 18e album van de band... Killing for Revenge, dat op 18 mei uitkomt via Metal Blade Records. Gitarist Jack Owen deelde het volgende over het nieuwe nummer. Ik schreef eerst de muziek zonder lyrische ideeën in gedachten. Ik wilde een kleine muzikale zin die, delen, die de delen door het hele nummer met elkaar verbond. Dus schreef ik een klein akkoord, een drum, veel dingetje... om de riffs vanaf het begin van het nummer tot het einde te scheiden. Het bleek volgens de luisteraars te klinken als de vroege possessed... Ik heb een aantal uh, archief met riffs, dus ik zocht naar een aantal snel plukbare delen die gemakkelijk te zingen zijn. Ik had onlangs een vinylbox met werken van Shakespeare gevonden en naar Macbeth geluisterd. Het is behoorlijk gewelddadig, dus hoewel Ascension geen directe interpretatie van het verhaal is... is het mijn kijken op het klassieke verhaal van invloed, wraak en het lot waarmee je wordt geconfronteerd. Zoals bij veel van de nummers heeft Chris zijn lyrische talenten ingezet om het nummer veel beter te maken. U alleen hier op ZFM Zandvoort. Na het succes van hun album uit de top 10 van de Duitse hitlijsten The Wonder Still Awaiting, heeft de bekende symfonische metalband Xandria op 16 april een pakkende gloednieuwe single onthuld, getiteld Universal. Vergezeld van een betoverende officiële videoclip. Het nummer gemixt door de veelgeprezen geprezen Deense producer Jacob Hansen. Combineert op harmonieuze wijze symfonische en boeiende refreinen met klassieke heavy metal gitaarwerk. Na een zeer geslaagde tournee samen met de symfonische metal collega's van Deleen. In 2023 zal Xandria zich bij Icoon. KK Downings Band KK Priest voegen voor twee shows in Duitsland. Terwijl ze momenteel het Noord-Amerikaanse publiek boeien... naast de dwergenmetallers Wind Rose. Dankzij hun gestage toewijding zullen ze later dit jaar... ook de podia van Wacken Open Air en andere grote Europese festivals sieren. Xandria over Universal. We zijn overweldigd door de geweldige feedback voor ons album The Wonder Still Awaiting... en zijn zo dankbaar voor onze geweldige fans. Al deze positieve energie inspireerde ons... om Snel nieuwe muziek te schrijven. En hier is het nieuwe, eerste nummer van de nieuwe muziek die op je wacht. Wij hopen dat u ervan geniet. Hartelijk dank voor uw steun. De Poolse heavy metal act Crystal Viper zal op 28 juni van dit jaar het nieuwe studioalbum The Silver Key uitbrengen via Listenable Records. En daarvan verscheen op 16 april hun eerste single en video getiteld Fever of the Gods. Omdat alle teksten opnieuw zijn geïnspireerd door het werk van de vader van de kosmische horror Howard Phillips Lovecraft is The Silver Key een natuurlijke voortzetting van de vorige volledige release The Cult die uitkwam op Listenable Records in 2021. De werktitel van het nieuwe album was eigenlijk de cult 2. Echter, The Silver Key is een album met een hele eigen identiteit en karakter en is zonder twijfel de meest intense release die Crystal Viper ooit opnam. Het nieuwe album is zwaarder, sneller en donkerder maar tegelijkertijd epischer en melodieuzer dan hun vorige werken. In het verleden balanceerde de band vaak tussen power metal en heavy metal, maar hier bestaat geen twijfel over dat we het over pure heavy metal hebben. De band had een zeer unieke benadering van songwriting en productie die bijna een eerbetoon was aan klassieke metal acts als Iron Maiden of Judas Priest. Maar afgezien daarvan besloot Crystal Viper hun liefde voor de metalcultuur te tonen en verwerkte ze in hun nummers verschillende nieuwe elementen kenmerkend voor andere subgenres. Het album zal gepromoot worden op verschillende grote Europese zomerfestivals, inclusief Wacken Open Air en Hellfest. En in oktober zal Crystal Viper beginnen aan de Europese headliner tour. Fever of the Gods hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Brand New. SFM, Sondford. Rijd aansluitend de gloednieuwe single in the meantime van Lacuna Coil met Ash Costello. De band werkte samen met de New Year's Day zanger voor het nieuwe nummer... en legt uit dat het een weerspiegeling is... van hoezeer onze samenleving over het algemeen de plot kwijt is. We leven in een hele gemene tijden Vol ongelukkige mensen. Eenzaam, angstig, depressief, destructief. De druk die van buitenaf verplettert... zorgt ervoor dat we de dingen niet met de juiste helderheid kunnen zien. En dit lied is als groepstherapie. Geen klaagzang, maar acceptatie dat het als het eenmaal gebroken is... moeilijk is om weer bij elkaar te komen. We moeten onze gedachten afleiden. ...van alle onontkoombare giftigheid... ...en ontdekken dat er zoveel meer is in dit leven... ...en weten dat in de tussentijd niet alles op één lijn kan worden gebracht. We hebben Ash Costello van New Year's Day uitgenodigd om op het nummer te spelen... ...en we zijn heel blij dat ze aan boord kwam... ...en precies toevoegde wat we nodig hadden voor dit nummer... ...met haar warme stem en charisma... Ash voegt eraan toe dat ze zeer vereerd is om voor de eerste keer met Lacuna Coil op tournee te gaan... om de ongelofelijke kans te krijgen om mijn gasfokale te lenen aan een nieuw nummer en in de videoclip te verschijnen. Het was een voorrecht om samen te werken met de krachtige zangeres Christina... en ik ben misschien bevooroordeeld als ik zeg dat in the meantime snel mijn favoriet is geworden van Lacuna Coil. De boodschap over het ontarmen van individualiteit en het niet conformeren resoneert diep met mij... Praying Mantis, de iconische pioniers van de new wave of British heavy metal, hebben hun dertiende studioalbum getiteld Defiance uitgebracht en op 19 april een, weer een nieuwe visualizer voor de track Let's See. De release van Defiance markeert niet alleen een nieuw hoofdstuk voor Praying Mantis, maar dient ook als een bewijs van hun blijvende invloed op de rockmuziek uh, rock scene. Van krachtige zang tot betoverende gitariffs, de single weerspiegelt, het kenmerkende geluid en de onwankelbare geest van de band. Oorspronkelijk genaamd Junction werd de band in 1983 Opgericht door de broers zanger-gitarist Tino en bassist-zanger Chris Troy. Later met gitarist-zanger Steve Carroll en drummer Dave Potts. De band in 1974 omgedoopt tot Praying Mantis is een pionier in de new wave of British heavy metals beweging. Met een carrière van vijf decennia is de band toonaangevend in de rockmuziek scene gebleven. En heeft ze generaties muzikanten beïnvloed met hun unieke geluid en niet-aflatende toewijding aan hun vak. Let's see van Praying Mantis hoor je natuurlijk hier weer bij Play It Loud Brand New. Na Praying Mantis hoorden we de Griekse death metal band Rotting Christ met hun laatste nummer, The Apostate. Dat op 22 april is verschenen samen met een songtekstvideo. En dit nummer is het derde nieuwe nummer dat wordt gedeeld door de melodieuze death metal groep. En zal te horen zijn op het aankomende 14e studioalbum van de band, getiteld Pro Christo. Dat op 24 mei zal verschijnen via Seasons of Mist. The Apostate vertelt het verhaal van verzet. Het is een eerbetoon aan degenen die ongebogen stonden, zoals Flavius Claudius. Julianus die oude kennis beschermde tegen een opkomend tij van religieuze bekering. Het nummer is een tapijt geweven met betoverende koren... neoclassieke arrangementen... en de kenmerkende zwart sfeer van Rotting Christ. De moderne metalband League of Distortion... heeft op 23 april de nieuwe single en video My Hate Will Go On gedeeld. Ja, we zijn terug met een nieuw nummer... dat een flinke klap in je gezicht is, dus de band. provocerend en krachtig als altijd... met een diepgaande onrechtvaardigheid bij het verwerken van berichten... We hebben achter de schermen hard gewerkt en zijn er trots op om dit nieuwe nummer en deze nieuwe video nu met jullie te delen. En dit is een belofte die we niet zullen opgeven. En er zal binnenkort meer van League of Distortion volgen. League of Distortion werd gevormd door Anna Brunner, ook bekend van Exit Eden, en Jim Muller van Kissin' Dynamite. En bracht in 2022 zijn titeloze debuutalbum uit via Napalm Records. De band speelde op festivals als Summer Breeze, Fest, Open Air en Baltic Open Air en vergezelde Camelot op zijn Awakened World Tour.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 Gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. ...voor de zojuist de snel opkomende moderne metalgroep Ad Infinitum... ...die het op voorbereidt voor een gloednieuw hoofdstuk... ...in de geschiedenis van de band met een zojuist gedraaide nieuwe single Outer Space... ...die sinds 23 april op alle streamingdiensten wereldwijd beschikbaar is... ...en is gearriveerd met een visueel voelbare videoclip... ...die de poorten opent naar een spannend en onverwacht universum... ...dat smeekt om ontdekt te worden. Nou ongetwijfeld de lat hoger te hebben gelegd... ...met de release van hun gekoesterde derde plaat Chapter 3 Downfall in maart 23... ...en de podia te hebben beheerd. ...op de grootste festivals van Europa... ...zoals Wacken, Open Air, Summer Breeze en Masters of Rock... ...is het viertal nu terug met een nieuwe cyclus... ...en een voortreffelijk onverwacht fris geluid. Geluid door de... ...kameleonische stem van zangeres Melissa Bonny... ...terwijl ze omringd wordt door prestigieuze gitaarriffs... ...en zware patronen laat Outer Space de luisteraar kennismaken... ...met weergeloze moderne metal soundscapes... spekt met Gen vibes en boeiende melodieën. Een nummer knalt vanaf de allereerste seconde... ...en laat horen dat Ad Infinitum in 2024 sterker dan ooit zal schitteren. Outer Space onderstreept ook dat ad infinitum op pad gaat voor een episch muzikale reis... door het continent ter ondersteuning van Camelot... tijdens hun Awaken the World Tour 2024... die op 25 april van start is gegaan in Baltimore... gevolgd door Europa en Groot-Brittannië dit najaar. Voor ik de av avond afsluit met een power-metal plaat... van de legendes van Hammerfall... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijks concertagenda. En die zal beknopt zijn. Waar kunnen we last minute nog naartoe qua concerten? Dat hoor jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Op 7 mei keren de Ips of the State, de onafhankelijke volkbunk band uit Lancaster, Pennsylvania terug naar het Patronaat in, uh, op uh, 7 mei in de stage 3 van het Patronaat, dus in Haarlem. Kaartjes zijn 16.50, deuren openen om half acht en de aanvang is om 8 uur. Diezelfde avond kun je ook nog naar Twenty Faxeth in de stage 2 van het Patronaat. Een mysterieuze ensemble, heeft een line-up die volledig in anonimiteit gehuld is en een bandnaam die zijn oorsprong vindt in de kabbalistische boom des levens, wat grote ghoul betekent. Deze band combineert genres zoals Black Trash, Death of Doom, Psychedelia. En uh, oprecht de bekende grenzen van metal verlegd. Je moet dit live horen en dat kan in het patronaat dus op 7 mei. De kaartjes kosten 7, uh, 19 euro. Sorry. Deuren openen om half acht en de start is om 8 uur. Als je zin hebt in een avondje Doom en slush Metal... dan moet je naar Bongzilla ook in het patronaat op 9 mei. En dan tot slot op 12 mei. Op zondag keert de Project k Case Priest van de originele Judas Priest gitarist KK Downing. Die is dan te live te zien in de ronda van Tivoli vredenburg in Utrecht. En de support is er van Burning Witches. Kaartjes zullen 38, 34 inclusief service kosten, -kosten. En de zaal gaat open om 7, euro, 7 uur. Sorry. Aanvang is om 8 uur. En dat was hem weer even snel voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte. Maar gauw door naar de afsluiting van vanavond van de Power Metalers van Hammerfall. Die op 26 april met de trots hun 13e studioalbum aan hebben gekondigd. getiteld. En jullie horen heel to the King. Tot volgende week. Dan ben ik er weer met een live show. En dan is mijn gast Rafat Atassi. Die uh, komt vertellen over zijn releases van Anomic en Pandemonium. En daar ga ik hem over aan de tand voelen. Tot volgende week voor nu. Fijne avond. Slaap lekker. En jullie weten het hè. Horns up. Stay metal.